Over wat het is en zou moeten zijn met padony. Time management. Het bestaat minstens 1500 jaar. Benedictus moet de eerste time manager zijn geweest in Europa... Hij had al in de zesde eeuw door dat je je tijd netjes kunt verdelen. In zevige tijden van louden tot complete. En dat je daar eigenlijk gelukkiger van wordt. Zijn baseline was ora et labora, bidden en werken. Nu heet dat baden en werken. Er is voor alles tijd, kortom, als je het maar goed plant. Bega Daze is beeldhouster. Minstens vijf uur per dag kappen en bijtelen in hout en marmer. Hard labeur. Maar ze is ook al meer dan een halve eeuw de echtgenote van dokter Herman Le Comte. Dat is op zich al een voltijdse baan. En daarnaast is ze ook nog eens moeder van tien kinderen. En eigenlijk heeft ze zeeën van tijd. De ene mens is de ander niet, zullen we maar zeggen. Bega's man schrijft geen brief aan zijn vrouw zoals dat hier gebruikelijk is. Dat zou te gewoontjes zijn voor dokter Leconte. Hij interviewt zichzelf over zijn vrouw en natuurlijk ook over zichzelf. Titaantjes over wat het is en zou kunnen zijn. Bega Daze is voor het ogenblik uh, aan het campagne-atelier... Maar ik had me dus gevraagd om te praten over haar, een klein interviewtje, over haar hoogste punt. Haar uh, voornaamste hoogpunt op dit ogenblik is haar beeldhouwen. Ze is nu al bijna veertig jaar bezig met de beeldhouwen. En tussenaars is gezegd of ze die kapt in hout of in marmer. Het is altijd met hamer en beter. Ze gebruikt nooit machines, wat voor een vrouw. Maar ja, ze is bijna veertig jaar bezig. Moest ze nu nog niet kunnen. Ze zou het nooit kunnen. En ze maakt machtige beeldenwerken die tot over hele wereld gaan. Zelfs Boris Pasky, de gewezen uh, schaakkampioen. Er volgend hoogtepunt kunnen we zeggen als muzikante. Ze speelt bijvoorbeeld twee instrumenten. Viola da gamba en luid. Maar luid met een T achter. L-U-I-T. En ze zingt ze heeft een van de mooiste stemmen nog altijd van heel het land. En ze zingt al minstens 55 jaar... ...oude Engelse middeleeuwse ballades. Dat is een tweede hoogtepunt, kunt je zeggen. Een derde hoogtepunt. We zijn bijna aan het einde van ons interview. Een derde hoogtepunt. We zijn al veel meer dan een halve eeuw getrouwd. Op die tijd heeft ze met tien mooie verstandige kinderen geschonken. En hebben we ook een... Bijna oneindig aantal, fijn dat is overdreven. Een groot aantal mooie, verstandige kleinkinderen. Dat is het volgende punt. Laatste punt. Als vrouw en als echtgenote... ...we hebben elkaar voor het eerst ontmoet toen zij 16 jaar was. En of je dat nu gelooft of niet... ...maar onmiddellijk flits net door mijn hoofd met haar... Op een, alleen op een eilandje in de Stille Zuidzee. Dus ze was liefde op deze zicht. En daarmee ga ik dan besluiten... ze is nu nog veel mooier dan toen ze zestien jaar was. En ik zie ze nu nog veel liever dan toen ze zestien jaar was. Dat is het einde van dit korte interviewtje, zoals je mij gevraagd had... Dag, Bega Dazen. <laughs> um, we kennen hem, hè, Herman de Koont? Ja, ik wel. Allee, een beetje toch. Ja, wij ook, hè? Nee? Ik veronderstel het. Maar Bega Dazen zelf, die uh, is de grote onbekende van de familie. Min of meer. Ja, natuurlijk. Dat komt ook een beetje doordat ik met zo'n beroemde man getrouwd ben, hè. En dan blijft je uh, min of meer... ...in de schaduw, omdat de aandacht altijd op hem toegespitst is... ...en dat er daardoor voor mij een deel van de aandacht verloren gaat. Jammer, hè? Maar ik weet dan niet, dat heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Ja? Ja. Zee, wat is dat? Ja, je, natuurlijk, je bent een beeldhouster, niet eens een onverdienstelijke. Dat van die stem, dat wist ik eerlijk gezegd niet... Um, ja, hij overdrijft wel een beetje. De mooiste stem van het land? Ja, hij overdrijft wel een beetje. Ik kan goed zingen, maar dus zo niet. Gewoon, ook dus niet zijn we toch niet gewoon van, <laughs> Dat hij overdrijft. Maar, uh, ja, tien kinderen, dat, dat is op zich al onvoorstelbaar. Maar beeldhouwster dus. Uh, van, ik ga het nu heel oneerbiedig zeggen, maar het is radio, dus mensen moeten toch wel wat kunnen voorstellen, voor wie ze niet kent, uh, die beeldhouwwerker. Ik noem het... Surfplanken van uh, glad Afrikaans hout. Ja, dat is u goed recht van dat surfplanken te noemen natuurlijk. Voor mij zijn het, uh, van de ene kant zijn het uh, bomen. Ik noem het bomen. Uh, er zitten gewoonlijk gaten in, dus surfplanken met gaten in, dat zou waarschijnlijk niet goed gaan. En van de andere kant zijn het ook vrouwen, het zijn ook uh, vrouwenfiguren. Je hebt waarschijnlijk niet goed gekeken. Nee, nee, nee, ik zeg het uh, niet om het, ik zei het oneerbiedig, maar ze lijken op surfplanken. Natuurlijk, ik weet ook wel dat je dat nooit tegen een beeldhouwer is mag zeggen. Maar als je bij elkaar zit, zo'n vijftig, zoals er... Uh, mee... Nee, dan is het een bos, hè? Dan is het een bos. Dan is het een bos, het een bos. ja. Indrukwekkend trouwens, hè? Ja, ze hebben ook eens op het strand gestaan. He. Ze hebben ooit eens op het strand ja, gestaan. Ja. ja, en daar zijn ze... Ja, natuurlijk. En daar zijn ze ze dan komen uh, uh, fotograferen. Ik ga dazen. Uh, ja, voor je een beetje thuis weer, is in de kunstwereld die naam alleen natuurlijk doet een belletje rinkelen. Hè. Ben je niet de zus van Roeldaase ja. en van Rijnal? Ja, absoluut, ja. We zijn eigenlijk een hele familie van beeldhouwers, he, want intussen heb ik ook al een aantal neven die ook beeldhouwers zijn en schilder trouwens, maar mijn moeder komt uit een zeer kunstzinnige familie. Mijn moeder was in Tinel, dus haar nonkel was in de Tinel. ja. En dan had ze twee broers, Jeff Tinel en Frans Tinel. Jeff Tinel die dus muzikus was en Frans Tinel die beeldhouwer was. En haar grootvader die was ook al ebenist. dus vandaar komt het natuurlijk. Hè. Ik heb ook twee kinderen die contrabassist zijn. Eén die in de munt contrabassist is en ene die in de Vlaamse opera contrabassist is. En dan komt dus ook van die tien allen, natuurlijk. En wat is dat dan? Ben je dan genetisch belast of zit dat hem in de opvoeding? Het is genetisch, denk ik. Ja? ja, want bij ons thuis werd het dus absoluut niet aangemoedigd, hè? Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja, dat dus, wordt eigenlijk... gezegd, hè. Tien kinderen bij Gadazen. Ja. Hoe doe je dat? Eén met een keer, hè. <laughs> zoals iedereen Maar dan uh, ja Ik wilde dat ook echt Wel, ik, ik kom zelf ook uit een gezin van tien kinderen Ik ben de jongste van tien kinderen En ja Ik heb heel graag kinderen Ik kan me het leven zonder kinderen niet voorstellen 10. Uh, ja, maar ik vond dat zo'n mooi rond getal he. Dat is lijkt me vijftig bomen Wel ja, Tien kinderen Moet okay, dat er ja. rond zijn? Je had toch twintig kunnen kiezen Ja, ja dat is dat toch een beetje heel veel he. En je hebt het dan toch kunnen combineren met je artistieke talenten? Ja, ik ben natuurlijk vroeg getrouwd Ik ben getrouwd toen ik twintig was uh, En toen ik 32 jaar was, had ik negen kinderen Hallo Ja Maar ik wou dat ook echt zo Ik wou ook veel kinderen en ik zei van in het begin... ...ik wil die kinderen vlug naar elkaar... ...dat ik daarna nog iets anders kan doen. Wat heel uitzonderlijk was voor mijn generatie. Want ik heb vier zussen... ...die hebben ook allemaal veel kinderen... ...maar die hebben alleen maar kinderen grootgebracht. Die hebben niks anders gedaan. Die vonden dat dus een levensvervullende taak... ...kinderen hebben. En ik vind dat niet. Ik had dat al uitgerekend. Ik dacht, ja, als ik ze kort op elkaar heb... ...tegen dat ik 40 jaar ben... ...gaan al die kinderen naar school. Dan heb ik, als het goed gaat... Nog 40 jaren te goed, dat kan werken. Je ziet, dat zal goed uitkomen. Hè? En uh, wat ga ik in die 40 volgende jaren doen? Zo gepland. Ja. Dus dat eerst... was heel uitzonderlijk voor die tijd. Hè? Eerst de gezinsplanning ja. en daarna ja. de carrièreplanning. Jawel. En het is verdomme nog... En het is gelukt het... ook. Ja. Hè? Ja. Ik ben daar zeer fier op. Je moet het maar doen. hè? komt, de echtgenoot... Van begarazen. Tegen dat we elf jaar getrouwd waren, had ze er al negen. en ging ze al naar de, las, naar de technische school in Veurne om te leren lassen. En dat was zo'n streng katholieke school. dat er geen vrouwen, zelfs geen kuisvrouwen. of meisjes binnen mochten. Maar zij kreeg toelating van de bisschop van Brugge... om er wel binnen te gaan en te leren lassen. En de eerste keer werd er natuurlijk op haar geweldig gefloten... als zij over die enorme koer wandelde naar de verre gebouwen... waar de lasklas gevestigd was. En daar heeft ze leren lassen. En haar allereerste beeldtawerk, dat is ook interessant... was een beeldenwerk in metaal. Dus eigenlijk haar allereerste was in metaal. En haar tweede was gemaakt van een stuk hout dat ze op het strand gevonden had... en met een aardappelmesje, want ze had toen geen instrumenten om te beeld te houden. Met een aardappelmesje heeft ze zitten aan werken, weken of ik weet niet hoe lang... en ze heeft daar een vis van gemaakt, die hier nog ergens zou moeten staan. En of ja, dat visje met een aardappelmesje, staat dat inderdaad? Ja, het staat bij mij. Het staat bij mij boven in mijn, de plaats waar ik mijn collages maak. Ja. Hoe oud was je toen je dat maakte? Hoe oud zal ik toen geweest zijn? Uh, 32, 34 jaar. Ja. Ja. Die lasschool, ik kan me dat nauwelijks... Ja, natuurlijk, dat is... F... Ja, zeker, dat is 40 jaar geleden. Ja, natuurlijk. Dat, is... dat was dus een echt fluitconcert als ik over die koer liep. Hè? Dan moet u een inbeelden. Ik was 34 jaar, ik zag er ook zeer jong uit voor mijn 34 jaar... Ik zag het niet uit, like een moeder van negen kinderen. En ik loop over die koer met mijn knalrooie pullen, mijn knalrooie broek en al die jongens. En je was echt de enige vrouw? Ik was de enige vrouw, ja. En waarom wou je lassen? Waarom wou je daar leren lassen? Kon je dat nergens anders dan? Dat was het dichtst in de buurt. Ik woonde in sint ideswald en daar was een technische school. En die directeur die was, nogal... Allee, ja, die was nogal modern van opvattingen, zo. En daardoor dat ik daar heb mogen leren lasten. Moderne van opvatting, dan ja, ik mocht er geen vrouw dat... maar ja, hij, jammer, ja, dat, hij, hij lag natuurlijk totaal onder de plak van zijn bisschop. He. Hij is trouwens daarna weggegaan, hij is uit het klooster weggegaan. Is het echt zo dat, dat, dat, dat, dat er naar de bisschop is moeten geschreven worden? Dat is aan de bisschop moeten gevraagd worden, ja. We komen van ver. Ja, we komen zeker van ver. En al een zeer lange weg afgelegd. Ja. I say M O M O P M O P P mop M O P P mop mop mop I say R A R A G R A G G rag R A G G M O P P rag mop doo doo da da rag mop Hij een beeldhouster en al meer dan vijftig jaar, een halve eeuw is dat uh, de echtgenote van Herman de Conte. Ze hebben geschreven, zo citeer ik iemand, dat ik beweer dat ik minstens duizend jaar zou worden, maar het is best mogelijk dat het er zesduizend worden. <lacht> van wie komt deze uitspraak? Van Herman Le Conte, ongetwijfeld. Wordt hij uh, duizend? Dat denk ik niet, nee. Ja. Hij gelooft dat misschien wel, alhoewel, ja, bij hem weet je nooit in hoever dat uh, echt gemeend is. Zelfs En in Zelf hoever... Nee, je? ik ook niet, nee, ik zal hem nooit kennen, hè. En in hoever dat een, een boetade is... Maar dat het natuurlijk wel mogelijk is van het leven in aanzienlijke mate te verlengen, nu, dat is nu al bewezen. Hè? Als je ziet hoeveel honderdjarigen er nu zijn, en meer dan honderdjarigen tegen, laten we zeggen, dertig jaar geleden, heeft hij eigenlijk zijn standpunt al bewezen. Hè? Ik straak het toch even, als je me toestaat over, over die... Je zult hem nooit kennen, zeg je. Nee. Dat is ook niet nodig. Nee? Nee. Houdt dat een goede relatie op de been? Ja, omdat er nog altijd verrassingen zijn. Ja, ik denk het grootste probleem in koppels die lang bij elkaar zijn, is dat ze elkaar te goed kennen, dat er geen verrassingen meer zijn, dat er verveling komt. Hij kan nog altijd verrassend uit de hoek komen. ik denk jij, dat kantje van hem, dat kende ik niet. En dat houdt inderdaad een huwelijk fris, dat denk ik zeker. En omgekeerd kun jij hem nog verrassen? Ik denk dat ik meer voorspelbaar ben dan hij. Ik denk dat ik minder extravagant en minder onberekenbaar ben dan hij. Die, dat extravagante, dat excentrieke, zoals hij vaak ja. wordt uh, genoemd. Speelt hij dat? Nee, hij speelt dat niet. Nee. Hij is ook echt zo. Hij speelt nooit iets. Ik kan me inbeelden dat... Uh, het is dezelfde stil bij jullie, of wat? Soms is het stil als hij zijn krant leest. <laughs> maar dan begint hij iets voor te lezen of zo. Ja, ja dan legt hij uit wat hij gelezen heeft. Ja, dan, ja, ja. Als hij de krant leest, hij leest de Times alle dagen. En uh, als hij die krant gelezen heeft, ik lees ook de Times. Ik lees dat dan s'avonds in mijn bed, omdat ik daarover daar overdag geen tijd voor heb. En dan heeft hij overal uh, onderlijnd en uitroepingstekens bijgezet. En, hij doet dan wel alles. als hij een boek leest, doet hij dat ook. He. Hij maakt daar aantekeningen bij, hij onderstreept, hij, hij zet daar zijn commentaren bij. Het is heel leuk. Jullie zijn samen naar Congo gegaan. Ja. Hè? Eigenlijk omdat uh, Le uh, weigerde legerdiensten. Ja, ja inderdaad. Waar, waar zaten jullie in Congo? In de Bayombe. In de Bakongo. Uh, niet zo ver van Leopoldstad, tussen uh, Matadi en Boma. En... Um, hoe was het leven daar? Heel, heel plezierig. Uh, zeer zwaar, omdat het klimaat uh, zeer slecht is daar. Dus zeer vochtig en zeer, zeer warm. Maar we zijn daar heel, heel graag geweest. We hebben daar fantastische tijd gehad. Herman de over die tijd. Toen ze twintig jaar was en ik 25, ze we getrouwd. De dag na mijn diploma, ze zijn we onmiddellijk naar Congo gegaan. En waarschijnlijk is ze daar opengebloeid. Zoals ik op het gebied van geneeskunde daar opengebloeid ben. Ik zat in het regenwoud. Ik was de enige dokter op honderden kilometers afstand, had ik geen collega. Ik had geen hulp, behalve tien zwarte jongens, die geen verpleger waren, die niet konden lezen of schrijven, maar op veertien dagen tijd heb ik ze zo kunnen opleiden, dat ze verplegers geworden zijn, en die me bij mijn operaties meer dan duizend per jaar, deed ik er, die me geholpen hebben, veel beter dan een blanke verpleger zou doen. Ze waren zo leergierig en zo, zo verstandig. Eigenlijk veel verstandiger dan de blanken. En wel, in vergelijking, hoeveel zure gezichten ziet hier die rondlopen in Europa. Maar bij de Bantu bestaat dat niet. Ze zijn allemaal welgezind. Dus dat openbloeien voor Begga en voor mij is voor een zeer... Groot deel te danken aan Congo. Jullie zijn allebei opengebloeid in Congo. Ja, hij vindt dat. Hij is zeker opengebloeid in Congo. En ik was daar ook zeer graag, daar is geen twijfel aan. Maar ik ben een, natuur, een natuurlijke openbloeier. Ik denk dat ik altijd al gebloeid heb. De, eigenlijk moest jij niet openbloeien? Ik moest niet openbloeien, nee. Nee, ik, ik heb dat van nature, denk ik. Ik heb een... Een opgewekte natuur. Ik kan van alles de beste kant zien. Ik was als kind ook al zeer vrolijk. Ja, ik ben eigenlijk altijd tevreden. Ik ben eigenlijk altijd tevreden in het leven. Le, Le Conte had daar onder zich meer dan honderdduizend bantus. Hè? Werd geloof ik Munganga Mandevo genoemd, ja, inderdaad. de tovenaar met, met de baard. Wat deed jij daar? Ik was daar meestal thuis. Het is te zeggen, uh, toen we vertrokken van hier was ik al zwanger. Uh, je moet rekenen, je zit daar midden in de brusse, je moet alle dagen eten maken, je moet zelf je brood bakken. Uh, uh, als je gordijnen wilt, moet je ze zelf naaien. Als je kleren wilt, moet je ze zelf naaien. Dus al die dingen deed ik. Maar niet beeldhouwen? Maar niet beeldhouwen, nee. nee. Maar ik, is, kan het zijn dat als je jouw beelden ziet, natuurlijk dan verwijzen die toch naar, ja, naar, het naar verwijst Afrika, de mee, ja, naar een soort het ver, van... Ja, natuurlijk, omdat als je daar naartoe gaat, uh, allee, ja, het is zo'n overweldigend land, dat je daar natuurlijk wel de, de invloed van ...van ondergaat. En als ik dan mijn eerste houten beelden maakte... ...dan werd er gezegd... ...ja, je ge kunt zien dat je in Afrika gezeten hebt. Ik was me daar eigenlijk niet van bewust op dat moment. Maar het zal wel waar zijn. Begadase, Leconte, jouw man... ...toen hij jou voor het eerst zag... ...zei hij straks... ...dacht ik aan een eilandje in de stille Zuidzee. <laughs> Waaraan dacht jij? Ik dacht, dat ziet er een hele lieve jongen uit... ...maar bij mij was dat dus geen liefde op het eerste gezicht... Dat was van zijn kant wel liefde op het eerste gezicht. Maar ik moet niet vergeten, ik was pas 16 jaar. En hij was er 21 of niet? Ja, en hij was vijf jaar ouder. Ik, ja, ik was daar gewoon nog niet aan toe. Nee. Ik was daar gewoon nog niet aan toe. heeft een jaar achter jou moeten lopen. Ja, hij heeft het me wel eerder gevraagd. He. Hij heeft me dan een brief geschreven omdat ik dat wel in het snoetje had... dat hij achter mij zat en dat ik dacht, ja, no way. En uh, dan ging ik niet meer naar de volksdans en dan zag hij mij niet meer... en dan schreef hij dus een brief om mijn hand te vragen... En uh, dan ben ik met die brief naar mijn moeder gegaan. En dan heb ik gezegd, maar hij is wel gek zeker. Wat denkt hij wel? He? En dan heeft mijn moeder gezegd, ja, maar het is toch een lieve jongen en zo, weet je. Maar ik was daar gewoon nog niet aan toe. Dus hij heeft zich een jaar moeten uitsloven. Hij heeft dat ook gedaan. En tegen dan was ik blijkbaar wel volwassen genoeg om te zeggen, ja, oké. Okay. We komen in de buurt van het liefdesliedje. Dat zul je nu ineens toch wel aan je natte <laughs> voeten voelen. En een, een leuk... ...briefje bovengehaald... Uh, ...van jouw man, dokter Lecoult... Ja. ...voor al hij jou kende... Aha. ...dat is uh, nog van het Pleistocene... <laughs> ...en dit is waar zijn toekomstige aan moest beantwoorden. Beschaafd zijn, ontwikkeld, mooi... ...graag kinderen zien... ...katholiek en flamingant bij Gaddaza. Ja, je moet dat zien, vijftig jaar geleden. Hè? Wat, was jij uh, deze allemaal en ben je ze... ...beschaafd, ontwikkeld, mooi... Zie je graag kinderen, ja. Ben je katholiek en Flamingant? Ik was toen katholiek en ik was toen Flamingant. <laughs> en nu? Ik ben nog altijd Vlaams gezind. Flamingant is een woord dat een beetje misschien niet meer zo nodig is als toen. Toen was het wel nodig, denk ik. En katholiek, nee. Ik ben niet meer katholiek. Ik vind dat de katholieke kerk zeer veel slechte dingen gedaan heeft. Zeker ten opzichte van de vrouwen. Ik ben absoluut een katholiek. Dus dat is er van het lijstje geschrapt? Absoluut. Maar je bent nog wel beschaafd en ontwikkeld. Dat wil ik hopen. <laughs> Als wij hem mogen geloven. <laughs> Welk liefdesliedje draaien we? We draaien van de Beatles, All You Need Is Love. Waarom? Het was mijn lijflied in de tijd van de Beatles. Uh, ik was een jonge moeder. Ik was ook een hippe moeder voor mijn tijd en uh, in die tijd toen mijn kinderen teenagers waren waren dus de Beatles volop uh, in, zullen we zeggen maar ik had altijd de platen van de Beatles voor mijn zoon de platen van de Beatles kochten jij was eerst? ik was dus echt een fan van de Beatles ja. en waarom nu dat ene nummer? dat, is een een... dat was zo'n beetje mijn lijflied en ik vind het ook in het leven zeer, zeer belangrijk het is ook zo hey. all you need is love het is ook zo en, al de rest is... en het blijft ook zo en al de rest is bijkomstig voor wie draaien we het? We draaien het voor Herman. Voor Herman Leconte toch ook een ja, beetje. wel? Ja, ja, ja, ja natuurlijk. Ja. Het mag, het mag. Het is ingegund. Alleen voor hem. Alleen voor en hem. En alle anderen mogen nu radio nu uitzetten. All you need is love, the Beatles. Radio 1. All you need is love, de Beatles. Begadazen, uh, ja. het was speciaal voor Herman Leconte... die na nou, verluidt jou nog altijd bloemen... Stuurt met een kaartje eraan van je geheime aanbidder. Ja, dat is zo. Fantastisch. Iedere dag moet speciaal zijn. Dat zeg jij. Ja, dat is waar. Oh, je zo. moet van iedere dag iets speciaals maken. Je moet niet opstaan en zeggen: Weer een dag, weer sleur, weer slenter. Je moet welgezind opstaan, beneden komen, elkaar een kus geven, lief zijn voor elkaar. Uh, zeggen wil je een tas koffie, eventjes bij elkaar zitten en dan in het atelier verdwijnen en gaan werken. Maar waarom zou ik niet voor hetzelfde geld mogen zeggen pff, weer een dag, ik blijf liggen, ik wil even vergeten worden. Laat deze dag maar aan mij voorbij gaan. Dat mag ook. Als jij daar tevreden met bent, mag dat, maar voor mij mag dat niet. Maar je gaat me toch niet vertellen dat elke dag speciaal voor jou is? Jawel, jawel. Ik wil dat elke dag speciaal is. Ik wil dat elke dag speciaal is en dus is elke dag speciaal. Ook die van vandaag. Jawel. Jawel. En, alleen ja, ik besef dat alle dagen. He. Alleen al het feit dat je er bent, dat je kunt doen wat je graag doet, dat je leeft, alleen ja, dat je nog gezond bent, dat je gezond leeft. Ja, ik, vind, ik, vind alle dagen, ik vind alle dagen heel bijzonder. Ik vind iedere dag bijzonder. Maar naarmate je ouder wordt, is het dan niet bijna voor de hand liggend dat je ook gaat. Had... Aftellen, dat je zegt van, deze dag hebben we dan toch maar weer gewonnen. Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Dat is wel zo. Naarmate je ouder wordt, beseft je dat het niet zal blijven duren. Dus zolang het duurt, laten we er in zemel samen alle dagen van genieten, zolang het nog duurt. Ik heb ook treurige dagen gehad. En dan, ja, dan kun je natuurlijk niet genieten. Dat is wel waar. Als het, maar daar, daarvoor moeten er bij mij heel erge dingen gebeuren. En hoe erg die dan wil zijn, zullen we dat even helemaal de kont laten Ja, dat is vertellen. goed. Uh, het is de eerste keer dat ik dat openlijk vertel voor de radio. Ons tiende kindje is vermoord... ...maar dus ik ga er niet over uitwijden of ik word weer emotioneel... ...door het Belgisch gerecht. De toenmalige procureur-generaal, wiens bijnaam sotte Matthijs was... ...die er daar heeft, terwijl ze in verwachting was op het einde van de zwangerschap... ...dat kindje laten vermoorden in de moederschoot... ...door de gendarmen van het gerechtshof van Brugge. Ik ben dikwijls aangehouden geweest. En dat is in januari 1976 geweest. De allereerste keer was in 1972. Maar in 1976 hebben ze me dan verschillende keren achtereen. En telkens voor verschillende weken. En ik was natuurlijk doodelijk ongerust. Dus ze vloog per auto naar Brugge. Ze drong binnen in het gerechtshof En op bevel van de zotte Matthijs... ...is ze door de gendarmen hardhandig buiten gesmeten. En dat kindje is dan natuurlijk doodgeboren. Goed. Mag ik eerst eens van mijn flesje drinken? Want ik krijg een droge keel. We zijn de hemel dankbaar. Ook al geloven we misschien niet meer in de hemel. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Alhoewel, alhoewel ik wel geloof in onze engelbewaarder. Namelijk ons geikobeken in dat het in de kindje dat vermoord is. En die we moeten te noemen, Kobus. Voor ons, en alles is voor mij... en eigenlijk voor heel mijn huishouden... is ons engelbewaarder. En hij zorgt heel goed voor ons. Dokter Herman Le Conte over Kobeken. Hm. Begadazen, Ja, dat is de eerste keer dat we dit horen. Ja, eh... Uh... Daar spreken we niet gemakkelijk over. Iemand anders heeft daar ook heel weinig mee te maken eigenlijk. Dat zijn zodanig eigen, eigen zaken, zaken die ook zeer gevoelig liggen. En samen spreken we daar natuurlijk wel eens over. Maar naar buitenuit, uh, ja, God, ja, wie heeft daar een boodschap aan? Nee, maar als het, gerecht, zoals hij zegt, uh, het, het Belgische gerecht eigenlijk verantwoordelijk is voor de dood van jullie zoontje? Ja, dat is ook zo omdat een gendarme. Hij werd uh, allendurig. Werd dus thuis aangehouden. Dan moest hij voor de onderzoeksrechter. En ik bleef in de gang zitten. Tot hij buiten kwam. En ik mocht daar niet blijven zitten. Dus de onderzoeksrechter had gezet. Zegt die vrouw moet buiten. Dus ze hebben mij daar dan hardhandig buiten gezet. Dan ben ik buiten op de trappen gaan zitten. Ja, natuurlijk. Dat zijn allemaal dingen. Die je niet nodig hebt. Dergelijke emoties heb je niet nodig. Op het einde van een zwangerschap natuurlijk. Dan is men. De, de, de, wat de mensen noemen. Het water gebroken. Dan ben ik onmiddellijk naar de gynaecoloog. Uh, dan hebben ze met, met alle middelen geprobeerd van dat kind zo lang mogelijk in de moederschool te houden, wat geen goed idee was. Ze hadden het beter onmiddellijk laten geboren worden. Maar de gynaecoloog vond, ja, het is te klein en dat zal niet leefbaar zijn. Het is dan toch geboren, maar het is doodgeboren. En uh, als het dus geboren was, bleek dat het kindje een kilo en een half woog. En dan zei de uh, kinderarts, het zou geen enkel probleem geweest zijn om een kind van een kilo en een half in leven te houden. Maar ja, het was te laat en Zand erover hè. Ja. En wat, hoe, hoe, hoe, het leven gaat voort ook als je Het leven man, gaat voort Als je man in de bak zit Ja natuurlijk, Ik ging hem alle dagen bezoeken Met die tien kinderen toch niet? Uh, negen? Jawel, één Eén keer met alle negende kinderen En omdat een van de kinderen had gezegd ja, Kinderen waren nog zeer jong en toch de jongste kinderen En mijn jongste zoontje zegt ja, En hoe is dat dan in de gevangenis? Is vaker dan met kettingen vastgebonden? Weet je kinderen, die fantasie van de kinderen ik zeg, wel, morgen ga je allemaal mee. Ik zeg, dan ziet je hem en dan ziet je dat dat in orde is. En hoe uh, was, je, was je strijdvaardig? Ik was zeer strijdvaardig. Ze noemden me de tijgerin in de gevangenis in Brugge. Ja. ja. En dat allemaal omdat die niet goed luisterde naar de orde van geneesheren? Ja, omdat hij niet luisterde naar de orde van geneesheren. De horde, zou zijn. De horde, noemde. ja, inderdaad. Vreemd. Ja, maar die horde van geneesheren bestaat dus nog altijd, hè? Ja. Hij werd geschorst en hij ging toch door. Ja, hij werd geschorst en hij zei, hij zei ik heb niks misdaan en hij ging toch door. Want hij is geschorst eigenlijk omdat met de dokterstaking had hij uh, een interview toegestaan en had gezegd uh, ik, ga niet, ik ga blijven werken. Ik vind dat dus uh, mensonwaardig van uh, uw patiënten niet te verzorgen en ik blijf dus gewoon werken. En op dat moment heeft de uh, ondervoorzitter van Dorden van Gneesdegen gezegd dat nou zullen we u wel weten te vinden. En dat is dus wat ze gedaan hebben, hè? dat was gewoon een wraakneming, zonder meer. En dan heeft hij gezegd, die orde van geneesheren, dat is geen orde van geneesheren, dat is een maffia. En dan hebben ze gezegd, nu is het genoeg en dan hebben ze hem eeuwig geschorst. Dat is, dat eeuwig dat geschorst? Gebeurt. Ja, eeuwig geschorst. Maar is wel zijn praktijk blijven... Door... Ja, zijn praktijk blijven bovenin, daar hebben ze hem in de gevangenis gedraaid. Ja. Maar tot, tot, tot uh, enkele jaren geleden was hij gewoon toch dokter? Ja, natuurlijk. Dan heeft hij met een assistent gewerkt. Dan heeft hij dat omzeild door een bv op te richten, door met een assistent te werken. Intussen is hij naar Straatsburg gegaan. En in Straatsburg ja, hij dus, uh, heeft hij dus gelijk. Terecht vrijgesproken. Ja. You talk and I don't hear you. I talk and you don't hear me. Our words go round and make no sound. And into silence fall. I tell you things I choose to You tell me nothing of you I kiss you as I wonder why I feel so sad and blue You tell me that you love me I tell you that I love you too We hold each other wrapped inside the blanket of our mood Guards are dropped and for a while We ask no questions, we only smile And revel in our brief but lovely solitude La, la, yana. tell you things I choose to. You tell me nothing of you. We close our eyes with hidden sighs We slowly drift apart. For a while We ask no questions We only smile And revel In our brief But lovely solitude Love. A lovely Titaantjes, met Paddlenee. Ja. Beeldhouster en, hoe noem je dat, iemand die collages maakt? Een collagiste? Ja, zo? waarschijnlijk. <laughs> en schaakstukken, ik vind die schaakborden die je maakt zo mooi. Ah, ja. Um, en natuurlijk, ja, de wederhelft van Herman de Kom maar dat is eigenlijk minst belangrijke. Geld. <laughs> is dat belangrijk? Ik weet het niet. Ja, het is belangrijk. Geld is belangrijk in die zin. Het is niet belangrijk als je het hebt, maar het wordt heel belangrijk als je het niet hebt. Maar het is toch zo dat je vier jaar geleden een, een fantastische villa in Knokken hebt verkocht. Klopt dat om eigenlijk die beelden van jou beter tot zijn recht te laten komen? Gedeeltelijk ja. Gedeeltelijk is dat waar. Ik had daar eigenlijk geen echt gepaste ruimte waar ik mijn beelden kon zetten. Dat is waar en dat heb ik nu wel. Nu komen die ontzettend mooi tot hun recht. Ja, nu komen die je... zeer goed tot hun recht. Ja. Maar je kunt toch exposeren? Ja, maar dat is ook zo eenvoudig niet. Hè? Uh, het is ook een hele hoop rompslomp, hè? exposeren. Het vraagt veel werk. Uh, ze komen het je ook niet altijd vragen. Wil gij alstublieft bij mij exposeren? Maak je daar geen illusies over? Hè? En zeker een keer dat je een zekere leeftijd hebt zoals ik. Ze gaan meer jonge artiesten... ...aantrekken en aan die vragen om te exposeren... ...want dat is dan toch nieuw... ...en dat wekt dan toch meer de nieuwsgierigheid... ...en dat trekt eventueel meer volk of een ander publiek... ...naarmate ouder wordt... ...ze lopen nu deur niet plat om bij hen te komen tentoonstellen, hè? Ben je daar een beetje gefrustreerd uh, door? Nee, ik ben daar niet gefrustreerd in... ...omdat ik weiger van gefrustreerd uh, te zijn. Ik heb in mijn leven zoveel gekregen... En ik heb in mijn leven zoveel gedaan en zoveel kunnen doen... dat het totaal onredelijk zou zijn van uh, gefrustreerd te zijn. Maar volgens mij hebben jullie nooit uh, om geld verlegen gezeten. Hè? Toch wel. Toch wel, in het begin van zijn loopbaan, absoluut. Zeker. Maar, waar ga je... Nee, eerst even een konto over geld. Denk er niet aan. Als je om geld te verdienen, en kun je je geld verdienen. Dan zeg je dat natuurlijk een commerce begint met, en met bedriegerijen en... Wow. En ik ben zo goed eens een blanke tegengekomen, die verkocht zogezegd de wijn... ...maar de, op zijn flessen stond er wijnazijn. Het was eigenlijk azijn dat hij verkocht. Maar de, de Zwarten dachten, ja, dat staat op. Eén, wijnazijn, dat zal weer wijn zijn. Nou ja, op die manier, ja. En het was dan nog een enorme blanke hoor. Dus of hij er veel meer verdiend heeft, ik zou eraan twijfelen. Maar geld speelt voor ons geen rol... We zijn zonder geld teruggekomen. fijn praktisch zonder geld. We hebben het zeer moeilijk gehad. De eerste jaren. Tot het jaar 67. Tot mijn praktijk in één keer. De hoogte ingegaan is. Wat dan wel een nadeel had. Want het grote verdriet in mijn leven is. Dat ik mijn kinderen niet heb zien opgroeien. Behalve als ze nog heel kleintjes waren. En ik er elke avond een verhaaltje voor vertelde. Een verhaaltje dat jaren geduurd heeft... maar waaraan ik elke avond een ander hoofdstuk aanbreide. En dan vonden ze zo reusachtig. Zelfs Megha kwam luisteren. Naar mijn verhaaltje. Maar dat ik dan, als ze dan een teenager begon te worden... en groot te worden... En wel ja... Dat is een groot hiëat in mijn leven. Maar ja. Hij vindt het een groot hiëat in zijn leven dat hij uh, zijn kinderen niet heeft zien opgroeien. Ja, dat is ook zo. Hij ja. had in die tijd dan zoveel werk en zoveel patiënten. En ja, die patiënten vragen ook zeer veel van u. Hè. Ik bedoel, je krijgt ook voortdurend mensen bij u met problemen. Hè. Dus je krijgt al die problemen binnen. Het is niet van uh, nu oude kop met, met werken. Uh, en die problemen zijn weg he. je blijft die problemen meedragen he. ja en natuurlijk hij vindt dat ja, dat is natuurlijk maar dat is het probleem voor veel mensen he. met dat verschil dat het nu en de vader en de moeder dikwijls is die te, die te weinig tijd heeft voor de kinderen en denk je dat dat uh, funest is dat dat, uh... nee dat hoeft niet funest te zijn in dit geval ook niet dat is niet funest geweest voor de kinderen he. dat is funest geweest voor mijn man het, het ligt een beetje aan hem ook. Hè? Allee ja, ik bedoel, als je met zo'n beroemde man getrouwd bent... die altijd heel de aandacht naar zich toe haalt... niet dat hij daar iets kan aan doen, hè, maar dat was nu gewoon zo. Hè? Dus als er journalisten kwamen, die kwamen nooit voor mij, hè? die kwamen altijd voor hem. Want ik heb zo eens een vrouwelijke journaliste gehad en die was eigenlijk kwaad in mijn plaats. Hè? Die zei, maar ja, als die journalisten komen, het is altijd voor hem. Vind je dat dan niet erg? Ja, wat heb ik daaraan van dat erg te vinden? Dat was gewoon zo. Dat hebben, was gewoon zo. We hebben het hier toch een beetje goed gemaakt, hè? intussen. Ik heb dat intussen een beetje goed gemaakt. Maar intussen zeg je ook al die jaren kwijt. Hè? Ja, ja, ja. Dus dat is niet zo eenvoudig, hoor. Om die jaren, die jaren die weg zijn, zijn weg. Hè? Die jaren komen niet terug, hè. Maar de volgende vijftig jaar is het aan jou, hè? Nu is het aan mij, ja. En aan jouw <laughs> werk vooral, toch? Ja, absoluut. Ja. Wat is jouw lijfspreuk, Begadazen? De eerste plicht in het leven is gelukkig zijn. Dat is mijn lijfsreuk. Gaat dat samen plicht en gelukkig zijn? Absoluut. Want als je niet gelukkig bent, je moet gelukkig zijn. Als je niet gelukkig bent, kun je iemand anders ook niet gelukkig maken. Ah ja, absoluut. We, leven toch, we zijn toch niet op de wereld gezet om af te zien. We zijn toch niet op de wereld gezet om te lijden. We zijn op de wereld gezet om gelukkig te zijn. Daar ben ik van overtuigd. U hoorde Titaantjes Over wat het is en zou moeten zijn Met Padone